Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vergadering van het nieuwe kabinet is begonnen. De ministers zijn bij elkaar gekomen om de taakverdeling rond te krijgen. Robert Dijkgraaf, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is er ook bij en heeft zin in zijn nieuwe baan. Ik denk dat het een heel mooi team is, ook een heel mooi coalitieakkoord. En zeker bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen we kunnen we ook mooie dingen gaan doen. Dus daar verheug ik mee enorm op. Na het weekend worden de ministers en staatssecretarissen beëdigd en staan ze met de koop op het bordes. Bij de rellen in Kazachstan zijn tot nu toe ruim 4400 mensen opgepakt, zeggen de autoriteiten in het land. 40 mensen zouden dood zijn, maar dat is moeilijk te checken. Het is al dagen onrustig in het land. De protesten begonnen uit onvrede over hoge brandstofprijzen en zijn uitgelopen op grote rellen. Een vrouw in Terneuzen is het jaar niet echt lekker begonnen. Ze is haar rijbewijs kwijt nadat ze met dik 100 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde. Agenten betrapten de vrouw tijdens een verkeerscontrole. Ze is haar rijbewijs dus kwijt en ze moest ook een boete betalen. En iemand uit Rutten in de Noordoostpolder die zijn troep heeft achtergelaten in een bos... kan binnenkort bezoek van de boswachter verwachten. In de tien dozen vol met kussens, een gro gourmetstel en een radio vond hij namelijk ook een adres. We gaan hem horen als verdachte. Dat wil niet zeggen dat hij uh, het ook gedaan hoeft te hebben. Want ja, uh, maar er zijn dus mensen zo dom die zijn zo dom dat ze het in het bos gooien... en dan ook nog een adreswikkeltje erbij gooien. Ja...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 En hebben dat voor in het album geplakt, weet je nog wel? Bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij.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 Luisteraars En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk als eerste wens ik u de allerbeste wensen voor 2020 of 2022. Ik hoop dat u een heel goed jaar krijgt. Goede gezondheid natuurlijk. En ook wij zijn er weer het hele jaar bij. Op de zondag tussen 9 en 10 met een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, de 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En daarbij gaat mijn dank nog even uit naar Kort Draaier... die wederom de muziek iedere week weer beschikbaar stelt voor, voor dit programma. En als opening onze herkenningsmelodie die was van Louis David. weet je nog wel oudje een opname 1928. Als u gisteren geluisterd heeft tussen 1 en 2, ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Het, de herhaling van vorige week zondag, tweede kerstdag. En ja, sommige mensen zeggen de kerst is voorbij, dus geen kerstliedjes meer. Maar ja, de herhaling was natuurlijk kerstmuziek. En ik heb toch mensen gehoord die toch blij waren dat het op de uitzending op de radio uitgezonden werd ja, ze vonden het toch erg leuk om het dan toch weer even te horen en sommige mensen hadden het toen gemist. Het komen nu weer gewoon de normale standaard, uit hollands muziek. Onder andere Louis Barret, Willeke Alberti komt eraan, maar eerst Anton Gerard Theodor Hermans, roepnaam Toon, Toon Hermans natuurlijk geboren in Sittard, 17 december 1916, en overleden in Nieuwegein op 22 april 2000. Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En u hoort hem nu, hoe toepasselijk vogeltje wat zing je vroeg. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort omdat het tegen Vieren, zoals morgens tegen vieren Omdat het dan was echt gezellig, was. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen En het kwam het altijd heerlijk onverwacht We zouden eventjes een slokje kopen Maar eventjes, dat werd een hele nacht En tegen het en stond die hele zotte troep van bassen en tenoren luid te zingen op de stoep Een agent kwam voorbij En weet je, weet je, weet je wat die zei? Nee, nee. O, oh, glotje, oh, wat zing je vloer Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat de vieren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 De nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegen vieren Zo morgens tegen vieren Vandaar het alles echt gezellig wordt Een vogeltje zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegen vieren s morgens tegen vieren Zandar, een bank aan de scène, een sterrenacht. Zij lachten toe. Een bank aan de scène, een sterrenacht. zij lacht hem.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 Daar staan we ieder zondag, die stilstand aan de draai. Voor een caféterrasje, daar zit een papegaai. Dat duurt nu zo al maanden, dat hij ons beiden hoort. Hij kan het goed na praten, hij kent het woord voor woord. Bij het van ons twee, dan zingt hij met ons mee.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 Muziek van Louis Barret, moet ik zeggen. Louis Barret, met een kusje bij het autobusje. En daarvoor Wilke Alberti met Midi, Midi Netten. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de Badplaats Zandvoort. Ook dit jaar in 2022 zijn we erbij. Iedere zondagochtend met alleen maar mooie, oud hollond muziek. En zo ook de volgende formatie. De Furayos. was een Amsterdamse zanggroep... die eind jaren 50 bekendheid vergaarde. Met covers van onder andere de Everly Brothers... The Choir Sisters... Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De Voorjangsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en uh, Jan Schouten. Dat waren broer en zus, en Ria Lubberink en Dick van Nieuw. En nadat zij het cabaret der Onbekenden worden in 1957 werd de eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En uh, later zouden ze dan uh, De Voraios gaan heten. En u hoort ze nu met Dans Nog Eenmaal Met Mij. En dat werd in 1961 een hele groot hit. Luistert u maar.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 Keer, Iedere keer zie ik weer en hoe ik je zacht, ja, een ander hoe je lacht, lacht als hij danst met hoe jou. Lacht, hoe je lacht en ik weet, en ik weet dat is het grote moment dat ik heb gekend toen ik je kussen wou. Hij sprak, lieve schat. En was zat van dat nat? En toen bromde ze kribbig, nou nee dan. Ik hoop dat de race vol bloed me straks bij de sweepsteken lol doet. Zodat op mijn lot duizend pond allemaal. Want dan koop ik een fiets en een bolhoed. en knap bij de toren van Pisaar, die sprak: Ik ga zondag naar Nispaar.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 Maar als jij zo kijkt en een mopperen blijft, dan wou ik dat jij onderlijntijd zat. Een meisje het kind heet een Lisbos, voeren met Moskoe en op de bisbos Ze gaat hem een kus, maar haar moeder ritsers laat onmiddellijk die portet iets los. Er was eens een jochie in Stadhorst. Die past niet alleen van de dorst, dan gilde hij luid. Ik klei iedere keer uit, omdat moeder op elke wat morst. Een weduwe stond in de kunst bij, een schatrijke handelaar in kunst zei. Ze zei het is een kwal en een hopeloos geval, maar ik heb mijn diner en mijn lunch vrij. Een schot trouwde in de malaise met een juffie, het was een Française. Hij zei de Goddank, jullie mode is slank, ook maar zoek vandaag van een punaise. Een schoolmeester in Yokohama, die stond voor de klas in pyjama. Zijn vrouw die riep, man, doe je overjas aan, of ik maak hier een echtelijk drama. U ziet dat de rijmen mij afgaat,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 the Lord. dan puur jaloezie, vergeef mij het was jaloezie, ontsproten niet mij fantasie. Samen met Johnny Jordaan met jaloezie. En daarvoor hoorde Louis David is nogmaals met een rijmpje. En die meneer heb ook een hele. En als opening wordt natuurlijk altijd uh, onze bekende herkenningsmelodie. En zo ook af en toe eens een ander plaatje voor hem. Dit keer dus Rijmpjes. En de volgende artiest is Pedrus Jacobus Muizelaar. U kent hem waarschijnlijk als Piet Muizelaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978. Was een Nederlandse revueartiest en zanger. Die samen met Willy Walden bekend was. Werkt eigenlijk als het komische duo Snip en Snap. En uh, Muizelaar werkte zijn hele leven in de revue in een kleine gezelschap en vanaf 1928 in de Bouwmeester bij het gezelschap van uh, Johan Biziauw leerde hij Willy Walden kennen... en aan toevallig maar zeer succesvol optreden in de bonte dinsdagavondtrein... in uh, 1937 was dat, werden de dames Snip en Snap een begrip. Walden was Snap en Muiselaar was Snip. En 40 jaar lang stonden de Muiselaar en uh, Walden samen op de planken. En u hoort hem nu solo, Piet Muiselaar met Meisjes. Daar zijn de matrozen... In rustige anker, een zeemanscafé, daar woont Karolietje, een kind van de zee. Zij schenkt volle glazen en stoort lachende aan, met vrolijke jankjes, die komen.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 Soms wel een paar tuinmannen in dienst om zijn tuin te verzorgen, niet? Ja, ja. En een arbeider doet zijn tuintje zelf. Ja, zeker, dat klopt. En een kapitalist geeft soms zijn vrouw een grote badkamer... met razend tegeltjes en zo. En, en, en een bubbelbad. En een arbeider die was zijn vrouw zelf. Ja, dat is toch veel leuker? Nou, nou. Met z'n tweeën... 120 jaar... staande voor ieder geintje klaar. Niks is ons te mal. En al maar meisjes zijn dan is een bal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 Deze heer hier was gepensioneerd. En hij hier in Delft afgestudeerd. Wat zeg je van Sophia? Hij werkte nooit een keer. Je van mijn hele leven nooit de vak geleerd.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 Zeg, nou even een heel ander hoofdstuk. Ga jij de volgende week nog naar het zo kijken? Ach nee, ik hoor het wel over de radio. Nee, het vol muziek. Dat is een mooi, ja. Is een mooie. ja. Is leuk. Ik vraag And h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 De des tijds hebben doorstaan, de klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk gurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort-Zandvoort Zandvoort. met Mario Zandvoort. Ver met een mesje daan, hier genoeg gelukjes aan. Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid. Dat door een defecte memorie Ben vanavond geweest Op een heel aardig feest Met een leukste vriendinnen en vrienden Ik heb gezongen, de gedanst Het was er aller -charmanst. Maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden Wie kan me vertellen waar woon ik Die me netjes naar huis brengt Beloon ik Ik heb toch zo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 De stenen gesmaak toen een dame me zag voor de kermen. Zei ze: Kom naar mijn huis, want mijn man is niet thuis. Zal me over jouw stakker ontfermen. Maar om drie uur van nacht kwam de man onverwacht en die brulde Wat mocht jij hier niet. Ik antwoordde: Hier als ik zeg dat ik hier. Waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik, die redt mij. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Die heeft echt heel veel muziek. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel muziek. Ik heb thuis een, een studiootje. Nou, daar zijn misschien duizend cd's en platen te vinden. Nou, bij Kort Draaier is dat gewoon echt een tiende deel, denk ik. In ieder geval, u hoorde Jantje Hendricks met Waar woon ik? en daarvoor uit België... Bobbia schoepen met een hutje op de heide. En de volgende is een dame... Cornelia Maria Brokken. Haar roepnaam was Corrie Brokken. Geboren in Breda op 3 december 1932. En overleden in Laren, Noord-Holland... op 31 mei 2016. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres... radio- en televisiepresentatrice. En ook nog eens juristen, advocaten... en daarna nog rechter. En met een eerste plaats op het Eurovisie Songfestival... van 1957 was dat was de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. Ook onze twee Edions, Edisons, moet ik zeggen. Edisons, twee 60 geworden. In 1963 en in 1995. U hoort er nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Corrie Brokken met Heel de Wereld. is mij onteven, even, maar het moet.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 De misselijkmakende middenstand Mensen die van iedereen willen houden Men vraagt zich af wat is er aan de hand Denken ze dan niet aan geld Je moet toch werken voor je brood Zonder voedsel ga je toch immers kapot Wat triest dat men niet weet waarom het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 en ik weet dat de bloemen nog steeds niet verwelkt zijn Voor die vogels die ze nog zien staan Blomme kinders, leg die stiletto's weg Vergeet die bloedige taferelen Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelen Is. En op om wat ze drinken, dit dus doen ze nog in brief was. En mama vroeg haar: Wat wil je nu eens drinken? als zij al aan elkaar? Ik wil klappen, klappen, laat ze drinken. Want iets anders wist ik niet. Ik wil klappen, klappen. met suiker. En daarvoor hoort u Armand met de kinderen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik hoop dat u weer genoten heeft. Een uurtje is kort. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even de voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud muziek. En ik laat u achter met de Johannes Hendrikus van Muusje. Zijn we niet? Van de Johnny Jordaan.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 Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms